12 uur. door Al Megens met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky vindt de schuldbekentenis van Iran over het neerhalen van een Oekraïns vliegtuig niet genoeg. Hij wil dat Iran de verantwoordelijke berecht en dat Iran compensatie betaalt. Verder eist Zelensky dat onderzoekers niet worden tegengewerkt. De Canadese premier Trudeau verwacht ook volledige medewerking en gerechtigheid. Iran hield dagenlang vol dat het Oekraïnse vliegtuig neerstortte door een technisch probleem maar erkende vannacht dat het toestel is neergehaald. Volgens het Iraanse leger gebeurde dat per ongeluk. Schrijver en programmamaker Abdelkader Ben Ali... krijgt dit jaar de Gouden Gansenveer. Dat maakte voorzitter Jet Bussemaker van de Academie Gouden Gansenveer bekend... in het NPO Radio 1-programma De Taalstaat. Benali Ali krijgt de prijs als ambassadeur van de Nederlandse taal... omdat hij met zijn enthousiasmerende inzet jongeren weet te bereiken. En hij slaat volgens de Academie een brug tussen culturen omdat hij juist vanuit zijn Marokkaanse achtergrond een grote bijdrage levert. Een vrouw uit Haarlem is opgepakt voor het trappen van een jongen van tien. Donderdag werd het slachtoffer volgens de politie vanuit het niets van zijn fiets getrapt. De vrouw van 24 zou hem daarna tegen zijn hoofd hebben geschopt en ging er vandoor. De jongen lag een nacht in het ziekenhuis. De vrouw is gisteravond thuis aangehouden. Een brand in een verzorgingshuis heeft in Kroatië zeker zes levens geëist, melden Kroatische media. De politie bevestigt dat er slachtoffers zijn gevallen, maar ik kan nog geen aantal noemen. De brand woede in een dorpje 30 kilometer ten noorden van de hoofdstad Zagreb. Het weer bewolkt, af en toe zon. Het blijft overal droog, het wordt 7 graden. Morgen eerst aan de kust veel wind, die neemt geleidelijk af. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 Het begin van de tweede keer ZFM Jazz op zaterdag. Mijn naam is uh, Edward Rauhorst. Wat gaan we doen vandaag? Het wordt een soulvolle uitzending met funky jazz muziek. Uh, je hoorde eerst Boogaloo Joe Jones. Ivan Boogaloo Joe Jones met The Black Whip. Een nummer uit uh, 1973 van deze virtuose funk jazz gitarist. Met uh, Ron Carter trouwens op, uh, op uh, bas. de bekende jazz bassist. We blijven funky met een Engelse tenoemd saxofonist. Dat is Dave o Higgins met het nummer Chair Dance. Nogmaals, goedemorgen bij ZFM Jazz. Een haperend begin zei ik al. Soms gebeuren. Of goedemiddag is het, jaar. Ik ben ja. nog steeds een goedemorgen gewend. Het is middag. Het is al middag. Uh, we zitten met ZFM Jazz nu ook op de zaterdagmiddag. Dit is de tweede keer dat we dat doen. Het begon dus wat uh, met technische problemen. Soms gebeuren de dingen die je ja, niet uh, direct onder controle hebt. Die hoopt niet nog niet gebeuren. Maar oké, okay, zo gaan die dingen. Uh, we gaan uh, een solvolle uitzending van maken. En ik word daarbij uh, begeleid door Bert Weilers. Een bekende man, denk ik, in Zandvoort. Hallo, denk goedemiddag Ik, wel, ja, ik heb ja. jarenlang in de horeca gezeten. Nu heb ik weer een, een nieuwe roeping. En, en die nieuwe radio. roeping is de jazz, de radio. radio. Wat heb jij met jazz? Sinds wanneer luister je al jazz altijd al vanuit nou, je jeugd? Nou, heel erg lang, ja. Ja, oké. Okay. Uh, ja, vandaag, uh, mijn bedoeling is om op zaterdag altijd een beetje funkies, vlotte jazz te draaien en op zondag iets meer de klassieke... Uh, hardcore jazz zal ik het maar noemen. Al zijn die grenzen nooit zo duidelijk. Uh, ik heb nu een nummertje klaar liggen. Van een man die uh, eigenlijk vanuit de, ja, van de rhythm and blues. Uh, Ray Charles uh, naar de bebop ging. En de straight ahead jazz. En toen in de jaren 70. Eind jaren 60 naar de soul jazz. En dat is uh, David Fethat Newman. De uh, tenorsaxofonist. Hier het nummer. Niegers. Captain Buggles uit 1971, meen ik. Gaan we een beetje naar bluesy klanken van een jazzgitarist die op alle markten thuis is. Bill Frizel, ik zag hem vorig jaar in Amerika, geweldige gitarist. Jazz, pop, blues, country, hij kan het allemaal. Maar hier speelt hij een blues nummertje van Junior Wells. Messing with the Kid. nummertje Bill Frizzell van zijn album Guitar in the Space Age uit 2014. Een soort van oda aan het gitaargeluid uh, en de muziek van de jaren 50, 60. Bill Frizzell. Ja, de klanken van de blues in uw huiskamers toch altijd lekker. Uh, dat brengt me bij de volgende artiest. Uh, speelde in Full of Blues in de jaren 80, maar ging daarna solo. En hij is nog steeds actief. Ook een geweldige gitarist. Ronnie Earl met Muchika. klanken van Ronnie's Earls Mucica, uh, van een cd uit 1990. Uh, Bert, jij had ook iets meegenomen. Ik had iets van Herbie Hancock, van een album uit 2007. De Joni Letters heet dat album. Dat is met liedjes van Joni Mitchell. Nou, die kennen we wel. En ik had gekozen het nummer River. Oké, okay, ik hoop dat de techniek ons niet in de steek nee, laten. Oh, hier, komt-ie. Nou, dat gaat goed. luistert nog steeds naar ZFM Jazz. Um, we hoorden nog een beetje kerst, sfeer, kerst, dan denk je misschien ook aan het volgende... Ja, waar denk je dan aan? de Top 2000 natuurlijk. En wij gaan het een beetje anders doen. We hebben hier de top 2020, de 2020 cover-up. Covers, jazzy covers, soulful covers van nummers uit die top 2000 van afgelopen jaar. En dan begin ik met een nummer dat iedereen wel kent, denk ik, van Procol Harum. A whiter shale, shade of pale. Uh, maar hier in een uitvoering die je waarschijnlijk nog niet kent. Tenminste, dat hoop ik. Van King Curtis, nog weer zo'n soul gigant uit de jaren 60, begin jaren 70. Met het nummer A Wider Shade of Pale. met het nummer van Proco Herm, A Wider Shade of Pale, binnengekomen met stip op plek 199 in de top 2020, cover-up. King Curtis uh, was de begeleider ook van Arita Franklin, stond op het punt om door te breken in 1971. En dit was een opname een week, of een plaat uitgegeven een week, voordat hij noodlottig omkwam door een moord. Hij werd vermoord in zijn portiek door een losgeslagen junk. Net voordat hij op het punt stond om internationaal door te breken... want hij speelde mee op het album van John Lennon, Imagine. King Curtis, een grootheid, helaas vergeten door veel mensen... maar niet door Michael Blake, de Canadese tenorsaxofonist, die hier een ode brengt aan King Curtis. King Curtis. Ja, je luistert nog steeds naar ZFM Jazz en we komen bij het volgende nummertje. We hadden vorige week al in de zondagaflevering uitgebreid de Marsalis-familie aan bod, maar nog niet deze Marsalis, geloof ik, Bert. Nee, dit is uh, Brentford Marsalis, dat is de saxofonist. En het The nummer. is... dat van zijn album Re Requiem. Is het weer is doctoon? Een doctoon met de welbekende Brentford Massalis.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 voor het Marsalis dus die natuurlijk veel mensen kennen vanuit de jaren 80 van zijn werk met uh, Sting, denk ik. Jazz is making do with taters and grits standing up each time you hit hit Jazz and a song Lust voor het oor. Roy Hargrove, zijn, zijn ziel leeft voort onder ons, zou ik zeggen. Een nummer van uh, Sam Cooke, Bring It On Home to Me, een soul-klassieker eigenlijk. In de uitvoering van uh, Roy Hargrove van zijn album Ear Food, van een jaar of twaalf geleden. Bring It On Home, ja, dan zou ik zeggen: walk on by. naar ZFM Jazz. We zitten alweer bijna aan het einde van het eerste uurtje. Dit was Danilo Borgini, de Zwitserse held op de accordeon, bijgestaan onder meer door de Italiaanse trompetiste Flavio Boltro, die komt bij mij wel vaak langs. Bert, jij had nog een nummer voor ons aan het einde van het eerste uur. Blijf luisteren, ook het tweede uur natuurlijk, naar ZFM Jazz. Ja, ik, ik had nog een nummer van Bob James, van zijn album Bob James 4, uit 1977. En het nummer heet El Verano. <tog>